In Den Haag verslaggever Marcel Bril. Marcel we horen Schippers, ze wil dat ze gaan meedenken. Waarom komt ze nu met deze oproep? Ja, omdat elke keer als er iets uitlekt over een pakket... of ieder jaar als er een besluit genomen wordt... wat er wel en niet meer vergoed mag worden... Ja, dan zijn er altijd klachten. Alles en iedereen moppert dan omdat juist die speciale behandeling... waar hij of zij belang bij heeft, echt niet uit het basispakket kan. En laatst was er nog een voorbeeld van. Toen lekte via de NOS een conceptadvies uit... over de geestelijke gezondheidszorg. en inderdaad. Daar kwamen heel veel reacties op. De boel ontplofte, zoals de minister dat zelf zei. Ja, en blijkbaar heeft ze daar een beetje genoeg van... dat mensen aan de kant staan en alleen maar commentaar geven. Haar redenering is nu... bedenk dan zelf wat er wel of niet uit kan. En uh, ja, dat, dat past heel erg goed ook wel bij de manier... Waar zij, uh, hoe zij naar de zorg kijkt. Niet alleen van een afstand schreeuwen... maar neem nu ook eigen verantwoordelijkheden als arts en patiënt. Dus vandaar haar oproep op dit moment. Maar dat lijkt me dan een hele klus. Allemaal mopperende partijen en die dan op één lijn zien te krijgen. Ja, nogal ja, want ja, we hadden het net inderdaad al over. Iedereen heeft zo zijn eigen belang. En wie wil nou dat zijn belang uit dat pakket gaat? Dus ja, daar zijn nog wel heel veel vragen bij te stellen... hoe dit praktisch vormgegeven moet worden. En stel nu bijvoorbeeld dat ze eruit komen... nemen de minister en de Tweede Kamer dit voorstel dan blind over. En bovendien ben ik ook wel benieuwd... of die artsen en dergelijke medeverantwoordelijkheid willen uh, dragen. Want ja, dan kunnen ze niet meer aan de kant staan... maar moeten ze uitleggen waarom ook zij... Die die keuze hebben gemaakt. Ja, veel vragen dus, maar interessant genoeg om komend half jaar te volgen hoe dit allemaal gaat. Verslaggever Marcel Bril. China is de Verenigde Staten gepasseerd als grootste handelsland. Sinds de Tweede Wereldoorlog was Amerika de grootste handelsnatie van de wereld.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 de Amerikaanse deskundigen wijzen erop dat China voor steeds meer landen de belangrijkste handelspartner is geworden. En ze verwachten dat rond 2020 veel Europese landen meer handel met China drijven dan met hun EU-partners. Het heeft gesneeuwd vannacht en vooral in het noordelijk deel van het land is het daardoor nog glad door de sneeuw. De rest van de middag kan het verkeer daar nog last van hebben, verwacht de Rijkswaterstaat. En ook is er wel gestrooid. Het kan glad blijven doordat er te weinig verkeer is om het zout zijn werk te laten doen. In het midden van het land is de afgelopen uren de meeste sneeuw gevallen. Het sneeuwgebied trekt nu de komende uren richting het Noordoosten weg. Vliegverkeer heeft weinig last van de sneeuw. Op Schiphol is het nu droog. In de vroege ochtend was er wel wat vertraging. Er zijn vier vluchten uitgevallen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Iran viert vandaag de Islamitische revolutie van 35 jaar geleden. Honderdduizenden mensen zijn naar het Vrijheidsplein gekomen in Teheran... om naar de toespraak van Ahmadinejad te luisteren.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 Uh, heb ik dan liever over de vijand in het algemeen, hè? zoals in de boeken van Orson Welles bijvoorbeeld. Nee. De vijand. En uh, de, de vijand uh, werd in dit geval natuurlijk ook de schuld gegeven van de meeste problemen. Al gaf president Ahmed dat ook toe, dat het binnenlands politiek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 Dorner heeft op Facebook een lijst gepubliceerd van agenten die hij gaat vermoorden. Drie mensen op die lijst zijn al gedood. Bij een ongeluk op de A57 in Duitsland. Vlakbij de Nederlandse grens is een vrouw van 39 uit Breda omgekomen. Haar man van 44 is gewond in een ziekenhuis opgenomen. Zoogde van wezen reed een Nederlander met hoge snelheid achterop de auto van de twee op de rechte strijdstrook. Politie weet nog niet waarom de achteropkomende man niet naar links is uitgeweken. De bestuurder van die auto raakte licht gewond. De traditionele carnavalsoptocht in Rio de Janeiro is onrustig verlopen. Tientallen mensen hadden medische hulp nodig nadat ze buiten bewustzijn waren geraakt door de felle zon en de drukte in de enorme mensenmassa. De optocht trok bijna 2,5 miljoen facefeeders.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 De moeder van de baby hoorde haar zoontje gillen en ontdekte dat de wieg was omgevallen. De moeder schopte het roofdier een paar keer, waarna de vos losliet. De populatie in Londen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Afschieten is geen oplossing, zegt de gemeente. Het probleem met foxes is, omdat er zo veel van ze zijn, als je ze kiezen, zullen anderen gewoon naar hun plek gaan. En natuurlijk, er een public uitbouw, want er zijn zo mensen die foxes lieven als er ook die foxes in 2010 liepen ook twee baby's verwondingen op na een aanval door een vos. Sport. In de Eredivisie is aan de gang FC Utrecht tegen NEC. Frank Vilaert, een uur geleden vertelde je... twee ploegen die het goed doen deze competitie... en waarschijnlijk aan elkaar gewaagd zijn. Hoe is het op het veld nu? Ja, dat zie je ook wel terug. Hoewel NEC wat uh, beter voetbalt, wat dreigender is ook. Net een schot van Valkenburg van, uh, nou, ik denk een meet, dikke 20 meter... die maar net uh, naast de goal van Ruiter draait. En ook Kolwijk was al dicht bij de 2-0 voor uh, NEC. Een vrije schietkans na een uh, goede combinatie. Valkenburg, Rex waren daarbij. En uiteindelijk Kolwijk dus vrij voor de goal van Ruiter. Alleen raakte de bal totaal verkeerd en schoot ver naast. Eén keer werd Utrecht ook heel gevaarlijk. Na een fout van Paulson bij NEC op het middenveld stond Molenga ineens vrij voor doelman Babos. En schoot de bal in het zijnet. Daar waar een deel van het stadion dacht dat de bal dus zat omdat het net bewoog. Bleek dat uiteindelijk niet het geval te zijn. En dus is het nog altijd 1-0 voor NEC... In een uitwedstrijd, vier keer op rij, niet erin geslaagd om die uitwedstrijden te winnen. En uh, Utrecht is thuis al zes wedstrijden ongeslagen. Maar op dit moment, NEC, de bovenliggende partij, niet alleen op het scorebord... maar ook op het veld, ietsje sterker dan FC Utrecht. Die goal van Platje maakt tot nu toe het verschil 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Insel... stonden er vanochtend geen Nederlanders op het podium bij de 1500 meter voor de mannen. Sebastian Timmerman, hoe is het gegaan bij de vrouwen op de 3 kilometer? Nou, daar ging het een stuk beter... en leek het podium eigenlijk heel erg op het podium van de 1500 meter gisteren. Opnieuw wint namelijk Irene Wüst. Dit keer is 4-0-2, 23 goed genoeg om de 3 kilometer te winnen. Is ook gewoon een goede tijd. Minder dan een seconde maar van haar eigen barencor af in Insel. En opnieuw wordt Diana Valkenburg tweede... wel op meer dan 3 seconden van Irene Wüst. Martina Sablikova, dit seizoen nog geen 3 kilometer gewonnen internationaal... En door een rugblessure volgende week ook afwezig in Hamar... Laat zien dat die rugblessure haar inderdaad wel dwars zit. Komt niet verder dan de derde plaats. Is ook een tiende van een seconde langzamer dan Valkenburg. Perstijn wordt vierde. Linda de Vries wordt zesde. En Marije Joling ging heel hard van start. Maar leverde veel te veel in in de slotfase. En eindigt op de elfde plaats. Iedereen wust is een week voor het WK in Hamer prima in orde. Lijkt daar op weg te gaan naar haar vierde wereldtitel. Allround is de grote favoriete en onderstreept dat in Insel Winters... na de 1500 meter van gisteren, ook vandaag de drie kilometer. Judoka Kim Polling heeft zich bij het Grand Slam toernooi in Parijs... geplaatst voor de halve finale in de klasse tot 70 kilo. De Nederlandse versloeg, verrassend, de Olympisch kampioene Lucie Descos. Deze Française was jarenlang de aarsrivaal van Edith Bos. Bij de mannen plaatste Henk Grol zich in de klasse tot 100 kilo bij de laatste vier. Zowel Polling als Grol moeten het in het halve finale opnemen tegen een tegenstander uit Mongolië. Nog één keer de hoofdpunten. Schippers geeft patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars een half jaar voor verzobering. Basispakket 2015. China is nu het grootste handelsland ter wereld. De VS is van de troon gestoten. En Amerikaanse agenten schieten tijdens klopjacht op onschuldige burgers. Ze zijn op zoek naar een ontspoorde collega. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de is een goed spel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. De gast Jury van Gelder, de Jury van Gelder, onze turner. Verder vliegende keeper is van der Wart op pad en op het antwoordapparaat. Een vraag over consumentenprogramma's. In die programma's komen opvallend veel kamerleden van de SP aan het woord. Korte controle Onzezijds bevestigde dat. Bijvoorbeeld bij kassa... En bij ons in de studio Manja Smits van de SP. Wie wel wilde komen is Paul de Tweede Kamerlid van de SP. Hartelijk welkom. Hier aan tafel zit de Tweede Kamerlid van de SP, Renske Leijten. En hier in de studio zit uh, Sadet Karaboulout van de SP. Ja, waarom uh, zien we niet wat vaker politici van regeringspartijen... bijvoorbeeld in consumentenprogramma's? Vraag het zometeen aan Brecht van Hulten van Kassa. Utrecht NSC is de wedstrijd die om half één begonnen is... en waarvan u dadelijk meer nieuws krijgt... Deperstribune.nl, dat is voor uw reacties, de site of uh, Twitter, hashtag Perstribune. Top twee uur, De Perstribune. Max Jori, van Gelder, goedemiddag. Fijn dat je er bent, vrije zondag. Ja, ja leuk. Ja, een vrije zondag. Het is uh, een mooie dag vandaag, lekker zonnetje, een beetje sneeuw, ja. of tenminste wind. Ja. Zeg maar, is de zondag altijd een vrije dag? Ja, ja ik, probeer meestal, het weekend probeer ik meestal vrij te houden. En uh, ja, af en toe dan komt het wel eens voor dat we op, op zaterdag uh, trainen. Maar vaak heb ik het liever uh, zeg maar, het weekend vrij, zodat ik zeg maar, maandag weer vol ja. opgeladen aan de week kan beginnen. En hoe ziet een vrije zondag voor een topturner eruit? Een topman aan de ringen? Nou ja, in ieder geval lekker relax. Uh, meestal gebruik ik gewoon een vrije dag om goed uit te rusten... om even wat leuke dingen te doen, misschien met familie en vrienden. Ja. Maar uh, ja, laat zeggen, uh, algemeen gezien uh, ga ik lekker thuis lekker uh, ja, thuis een beetje rommelen. Heb je zo'n dag ook nodig om fysiek iets bij te komen... van alle inspanningen die je door de week pleegt? Ja, ik, ik, ik merk meestal wel als ik een goede trainingsweek heb gehad... van maandag tot vrijdag, dat ik uh, ja, dan wel blij ben... dat ik gewoon heel eventjes lekker op de bank uh, kan liggen... Dus dus laten we zeggen, voor een topsporter is uh, die arbeidsrustverhouding uh, toch wel cruciaal. Ja. Zeg, wanneer begint het seizoen voor jou? Uh, de, de eerste grote wedstrijden, de eerste wereldbekerwedstrijden... die beginnen in, uh, in maart. Um, ja, en het april is het in EK. Dus eigenlijk zijn we nu gewoon heel erg uh, ja, hard aan het voorbereiden op uh, ja, dit seizoen. Ja, maar wat doe je in zo'n lange tijd dat, dat het seizoen er niet is? Is dat dan puur trainen, bijhouden, uh, opletten... Ja, ja, dat uh, laat ik zeggen de periode dat er geen wedstrijden zijn, gebruiken wij vaak om uh, uh, ja, nieuwe elementen te leren, uh, wat sterker te worden. Uh, ja, gewoon om uh, ja, wat andere dingen uh, eigen te maken. Ja, dat, dat, dat is wel belangrijk. Je kan niet constant een heel jaar, zeg maar, uh, gespannen staan. Die boog die kan niet uh, wedstrijd-fit uh, zijn elke, ja, elke dag van, uh, van het jaar. Dus het is, ja, op zich is het wel goed, zeg maar, dat die periodes van iets minder wedstrijden er zijn, zodat we die mooi kunnen gebruiken om uh, hmm. ja, wat nieuwe dingen te leren. Dus je hebt gekozen ooit blijkbaar voor de Ringen. Lord of the Rings, ben je geworden. Uh, weet je nog het moment waarop je dacht: de Ringen. Dat is het onderdeel waarop ik, ik het ga doen. Ja, ja dat, dat was eigenlijk uh, in het jaar 2000. Uh, ik was derde geworden op het jeugd EK brengen. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik toen uh, in het jaar 2000 heel even een klein dipje kreeg. En ik had een polsblessure opgelopen. Waardoor ik eigenlijk uh, uh, ja, die andere toestellen niet meer zo goed uh, kon uitvoeren. En uh, ja, toen was ik toevallig uh, in het jaar 2000, uh, uh, had ik brons gewonnen op het JGTK op ringen. En eigenlijk was dat het moment dat ik dacht van oké, okay, die pols, ik kan er niet zo heel veel meer mee doen. Ringen, dat gaat nog wel uh, goed. Dus uh, ja, laten we zeggen, deze bronzen medaille is misschien een, uh, ja, een goede hoop voor de toekomst. Dus eigenlijk vanaf dat moment, vanaf het jaar 2000, ben ik me gaan specialiseren ja. op ringen. Dus je kunt zeggen dat is min of meer een toevallige keuze geweest binnen het onderdeel. Uh, ja. Van, van de turnsport. Het is, ja, het is eigenlijk wel een beetje een uh, geluk bij een ongeluk, ja. uh, moet je het zien. Nou, ja. Ik vroeg me wel eens af, als je nou Epke aan die rekstok ziet en, en, en jij aan de ringen, zouden jullie ook kunnen wisselen? Zou jij aan de rekstok kunnen en Epke dus in die ringen? Ja, Met maar, hetzelfde resultaat misschien wel. Hè? Nou ja, dat niet. Maar... Nee? <laughs> nee, Want je, je, nee, je bent natuurlijk lenig, ja. dat is buiten twijfel. Ja, nee, nee dat is wel grappig ja. dat je het zegt. Kijk, Turnen is eigenlijk van oudsher, of eigenlijk is Turnen een allround sport. Ja. Dus je doet eigenlijk zes onderdelen. En uh, ja, ik ben, uh, in het verleden ben ik uh, drie keer allround Nederlands kampioen uh, geweest. Dus laten we zeggen, ja. direct stok en al die toestellen, dat zit ja, er altijd al in. Ja. Maar laten we zeggen, ja, qua niveau uh, liggen we wel uit elkaar natuurlijk. Even de laatste seconde mee pakken bij Frank Wilaert, Eerste Helft, Utrecht, NEC. Zit in de blessure-tijd 1-0 voor NEC. Dat had opnieuw 2-0 kunnen zijn. Na een goede volley van Van der Velde. Op voorzet van Platje. De doelpunt te maken. De enige tot nu toe in deze wedstrijd. Maar Van der Velde mikte zijn volley net voorlangs de goal van Ruiter. En Utrecht, ja, dat probeert het wel. Krijgt ook wel uh, mogelijkheden. In ieder geval om te schieten. Maar komt nooit tot bij Babel. Schoten worden tot nu toe keurig netjes uh, afgeblokt. Bij de, door de verdedigers van uh, NEC. Die er steeds uh, op het laatste moment voorduiken. En ook de opbouw bij Utrecht volledig onmogelijk maken. Dus moeten de de thuisploeg gokken op lange ballen. En daar heeft het nou net de spitsen niet voor. Molenka zou dat wel kunnen als de bal goed valt achter de verdediging van de NEC. Maar dat gebeurt tot nu toe steeds niet. En op het moment dat Van der Velde dan nog een keer wil ingooien... zegt uh, scheidsrechter Liesveld dat het inderdaad rust is. We kregen er één minuut extra tijd bij. NEC voetbalde beter, kreeg de betere kansen, maar staat slechts. Want ze hebben goede kansen gehad voor 2-0. Slechts met 1-0 voor, dankzij die ene goal van Platje in Utrecht. Juri van Gelder, topturner onderdeel ringen. Vertelde net 2000, geluk bij een pols polsblessure, keuze voor de ringen. Waar kan zo'n keuze toe leiden? Bijvoorbeeld in 2005, wereldkampioen. Dan nu naar het zwaaigedeelte. Tot nu toe gaat het voortreffelijk. achterop zet naar handstand. Nog een keer, nu staan. Is goed in balans. Dan nu de afsprong. Dubbel salto, staan! En hij staat! Jawel! Dury van Gelder doet het weer. Net zoals in Debrecen. Hij laat een optimale oefening zien. Zijn krachtelementen waren van absolute klasse. Maar het gaat altijd weer om die landing. Wat een belangrijk moment. Ja, hij staat. Hans van Zetten, ja, dat is de man van. Hij staat, hij staat en ik ga staan. Hè? <hijen> ik vroeg me af. Ja, de landing is dus het belangrijkste. Ik zou zeggen, ja, nee, die oefening is het belangrijkste. En dan kom je uit die ringen. Ja, en hoe je dan landt. Ik bedoel, als de landing maar veilig is, maar dat is ook zo. Je moet staan. Ja, ja het, het, het niveau uh, is altijd erg hoog. en. Uh... Laat zeggen, de, de verschillen uh, ja, zijn altijd heel erg uh, ja, heel erg klein. Dus uh, laat zeggen de puntjes die je dan makkelijk kan pakken, is dan, of makkelijk, laat zeggen de afsprong, die landing, is dan een van de puntjes die je dan uh, redelijk makkelijk kan pakken. Zeg maar. Ja, en uh, je hebt dan ook dat gevoel, als ik sta, ik sta oké. Okay. Wat, wat, wat voor gevoel heb je op het moment dat die landing ook goed is en die oefening was goed? Ja, meestal heb je zelf wel een beetje in de gaten van uh, ja, hoe je het inderdaad hebt uh, gedaan. Dus tijdens de oefening voel je zelf wel een beetje aan van uh, ja, hoe je het uh, er vanaf brengt, zeg maar. Ja, en als je dan uh, aan het einde van de oefening, als tiende element, uh, ja, die, die afsprong uh, uh, doet en ja, met je beide benen ja. op de grond landt en niet meer beweegt, ja, dan dat geeft je wel voldoening. Nou, We wij, wij spreken nu via dat fragment 2005. Weet je nog wat je dacht toen je wereldkampioen werd? had ik dacht toen je ja. wereldkampioen werd. Ik bedoel, je maakt een keuze in 2000 voor de ringen. In 2005 oh, op die voor je wereldkampioen. Ja. En da daar staat een, een jongetje dat ze nou, misschien wel zijn jeugdroom realiseert. Ja. Mind you, wereldkampioen. Ja, nee, dat, was, dat was bizar. Dan komt, er een keer, uh, ja, dan komt er echt gewoon een hele hoop op je af. En ik moet zeggen, in, uh, in 2005... Uh, toen was ik in juni Europese kampioen geworden. En in november was, dan, uh, was het WK. Ja, en dat had ik dan geëvenaard. Dus ja. het, het ging allemaal niet op. Nee. Dus het was echt super. En toen was je 22. Je bent vandaag de dag dus. Nou reken maar uit. 29 zeg ik. Uh, ja uh, Merk je dat verschil fysiek? Merk je dat het lastiger wordt naarmate de jaren dus. Hoewel je nog heel jeugdig en jong bent toch. Gaan tellen. Nou, ik, ik, ik merk dat, uh, laten we zeggen, de oefeningen uh, en de, regel, de regelgeving zeg maar, van de Turrensport uh, in 2005 was uh, weer wat anders dan nu. Laten we zeggen, de, de, de regels en de samenstelling van wat de zijn elementen. Dan? Wat zijn no de, de, de, Wat de, nee, de, de, de, de samenstelling van ja. oefeningen, de onderdelen, de elementen die je in een oefening moet doen, uh, dat is allemaal al een heel stuk zwaarder geworden. En uh, ja natuurlijk merk ik dan, uh, naarmate de tijd uh, verstrijkt, ja, dat, ik, uh, dat ik ook een jaartje ouder word. Maar uh, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik het heel goed uh, kan bijbenen. En dan ga ik steeds weer terug naar het voorbeeld uh, wat ik altijd geef. En nou. Dat is een Bulgaarse turner, Jordan Jovchev. En uh, ja, die stond uh, op de Spelen in Londen uh, in de finale, ringfinale. Was zevende geworden. En die heeft zijn carrière toen, vaarwel uh, uh, gezegd. En die was 39. Ja, dus, en de <coughs> Onze medaillewinnaar uh, van de Spelen van Londen die is 32. Dus laten we zeggen, theoretisch gezien uh, even, nee. heb ik nog jaren te gaan. Goed, ja. Wat is jouw nieuws van deze week? Mijn nieuws? Maar ik, ik had een heel mooi sportmoment uh, deze week eigenlijk. En uh, ja, dat was een, een, een Nederlandse wedstrijd, het sterrentoernooi in, in Tilburg. Dat was afgelopen uh, weekend was dat. En dat was eigenlijk de eerste keer dat uh, Nederland, uh, of ja, onder andere eigenlijk de turnclub uit uh, Tilburg... die hadden een wedstrijd georganiseerd waar een heel klein beetje prijzengeld aan Kijk. gekoppeld zat. Dus dat was ook weer een flinke stap uh, voor Nederlandse begrippen, zeg maar. En ik moet zeggen dat uh, uh, ja, die wedstrijd, het sterrentoernooi, die was aansluitend en, uh, bij een, uh, ja, een lokale wedstrijd. Dus er waren 250 kleine turntalentjes die hadden daar een regionale wedstrijdje gedaan. En als toetje uh, konden ze dan allemaal blijven kijken naar hun voorbeeld, de senior. Ja. Ja, en dat was gewoon een heel mooi moment om te <tus> zien dat er, uh, ja, er zat bijna duizend man op de tribune en dat al de ja, Nederlandse kleine turntalentjes... Ja, bijna allemaal wel waren blijven kijken naar hun ja, ja, grote nou, voorbeelden. Ja. Dus ja, nee, ja. ja. Dus dat was heel mooi. Dus dat was echt ja, een hoop kids ja. en uh, media-aandacht. Dus dat was heel leuk. Dat is, dat is een mooi moment. Mooi. Mooi om, uh, mooi om te horen. Zometeen uh, uw vragen en klachten ingesproken op ons antwoordapparaat. We gaan eerst even weer terug nu naar uh, een andere turnen... en onze vaste waarde op zondagmiddag vliegende kip Jules. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Ja, we zitten nog steeds in het uh, trainingscentrum uh, in Heerenveen. We hebben het natuurlijk al gehad over kooschappen en uh, leren voor uh, chirurg uh, Epke Zonderland. Maar je hebt je tas bij je, je koffer, je dokterskoffer. Wat zit daarin? Ja, ik heb een, uh, nou ja, mijn studietas is nog een beetje heb ik uh, meegenomen en, uh, er is sowieso in een, uh, natuurlijk uh, wat papier om uh, aantekeningen te kunnen maken. Uh, ik heb altijd een, uh, een boekje bij me. Ik loop nu uh, kooschap op, op uh, psychiatrie. Nou, daar staat een, dat is eigenlijk een mooie handleiding om uh, snel dingen te kunnen opzoeken. Uh, ik heb uh, nog een boekje bij me uh, uh, met allemaal klassificaties van de verschillende uh, ziektebeelden die er zijn. En uh, mijn reflexhamer, ooglampje en uh, stethoscoop. Dat is eigenlijk standaard wat ik, uh, wat ik bij me heb. Misschien je doktersjas? Klopt, uh, op de psychiatrie uh, uh, ja, dragen dokters geen doktersjassen. Dus uh, de witte jassie uh, die kan uh, thuis blijven. Hoe ver ben je met je studie? Nou, ik ben uh, uh, uh, net begonnen met mijn eerste kooschap. Ik heb uh, mijn bachelor afgerond, dat is drie jaar staat ervoor. Ik heb mijn wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat staat een half jaar voor. Nou, nu uh, ja, zijn er eigenlijk nog 2,5 jaar kooschappen die, uh, die overblijven en uh, daar ben ik net bij begonnen. En hoe lang gaat dat nog duren? Want ja, de Olympische Spelen in Rio zijn in 2016. Ben je dan klaar? Nou, eerst dacht ik misschien net wel. Maar ik denk dat het verstandig is om het, uh, om het laatste half jaar te bewaren voor uh, na de Olympische Spelen. Uh, op die manier kan ik een um, uh, ja, goede balans uh, vinden tussen uh, de studie en de sport. Want ik wil natuurlijk wel uh, straks weer optimaal uh, kunnen, kunnen sporten. Uh, en dan hou je ook nog even wat ruimte over uh, het laatste deel, gedeelte voor de Olympische Spelen. Dat je gewoon alleen maar op de sport kunt, uh, kunt richten en even niet uh, met de studie bezig hoeft te zijn. Dus uh, waarschijnlijk uh, ben ik net na de Olympische Spelen klaar. En dat is eigenlijk zoals je het wil, want dat is wel een mooi plaatje denk ik. Ja, dat is uh, ideaal. Uh, kijk, mijn, uh, mijn doel is om, uh, om de volgende Olympische Spelen nog mee te kunnen maken op, uh, op mooi niveau. Maar uh, daarna... Uh, zal het zou natuurlijk wel heel erg lastig worden. Uh, ook uh, gezien mijn leeftijd. Dan ben ik uh, 30 jaar en voor de turn wordt het dan moeilijk om op het hoogste niveau mee te blijven doen. Dus uh, dat is een hele goede kans dat ik dan uh, en, uh, mijn uh, ene carrière, mijn sportcarrière, af ga sluiten. En uh, nou, mijn uh, medische carrière uh, ga beginnen. En waarin wil jij je specialiseren daarna? Nou, ik ben uh, dus net begonnen met de kooschappen. Dus ik sta nog wel heel erg open voor heel veel uh, specialismen. Maar uh, ja, als ik nu zou moeten kiezen, dan uh, ga ik toch waarschijnlijk richting de chirurgie. En uh, ja, de orthopedische chirurgie uh, trekt me heel erg aan. Dat is, uh, heeft uh, veel te maken natuurlijk met het uh, bewegingsapparaat. En dan uh, heb je een duidelijke link met de sport. Dus uh, ja, wie weet kun je dan nog wat ervaring uit je sport uh, meenemen. Maar dan, dan, dan zit je hier met die training en alles en dan dit jaar studie is belangrijk, maar er komt ook nog een WK in Antwerpen. Doe je daar aan mee? Ja, klopt. Dat is wel een, uh, een toernooi waar ik uh, uh, mijn studie uh, wel even voor aan de kant wil zetten. Ik, uh, ik richt me uh, ongeveer een uh, goed half jaar op, uh, op mijn studie uh, fulltime. En daarna uh, uh, ja, neem ik even een pauze om uh, te kunnen voorbereiden op het, op het WK. Uh, ja, dat is natuurlijk een fantastisch toernooi en uh, dat, uh, dat wil ik graag meemaken... Dus uh, dat is wel een, uh, een grote uh, ja, stimulans om zo meteen uh, weer vol te, vol te gaan. Ja, maar dat is ook mooi. Hè? Je hebt Rotterdam een WK gehad in eigen huis. Wat fantastisch. Londen Olympische Spelen dichter bij huis kan het bijna niet. WK in Antwerpen. Uh, ja, de supporters kunnen mee. Ja, dat is wel een, echt een grote, grote meerwaarde. Dus, uh, dat, uh, dat is wel een ons voordeel. Uh, als je gewoon uh, een uh, mooi publiek uh, om je heen hebt... Dat, uh, dat turnt toch altijd fijner dan... Uh, ja, dan uh, ja, een buitenlandse uh, publiek uh, dat toch wat meer voor de ander, ander is. Wie meeluistert in de studio is Jurie Vergelde, die ken je goed. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Uh, nou ja, ik. Uh, dat ik het, dat ik het heel, uh, heel tof vind dat hij uh, nog steeds uh, zo, uh, zo hard uh, voor de sport gaat. En. Uh, uh, ja, wat, wat ik al zeg, op een gegeven moment wordt het natuurlijk steeds lastiger. en uh, Sowieso in Juris' geval, hij heeft uh, hele moeilijke tijden ook meegemaakt. Maar dat hij er wel weer bovenop komt en uh, nu weer vol gaat, dat uh, vind ik heel mooi om te zien. En het is een uh, fijne jongen, dus ik ben blij dat ik uh, de komende jaren nog met hem uh, samen kan trainen. Is het een voorbeeld voor je in de zin van, hé, hey, Nederlanders kunnen ook wereldkampioen worden? Ja, tuurlijk. Uh, hij, uh, Jury werd uh, in 2005 uh, wereldkampioen. En, uh, uh, nou, ik kan me niet heugen wanneer uh, de, de eerste keer ervoor het, het was, zeg maar. Dus natuurlijk, uh, dat, uh, dat, dat, dat is ook iets wat je dan uh, nodig hebt. Uh, ik, ja, al is het bewust of onbewust. Ik denk dat het ook voor heel veel uh, uh, personen gehaald dat als iemand zoiets doet, dat je dan onbewust denkt van, hé, hey, dat, uh, dat, uh, er zijn mogelijkheden en uh, daar, daar kunnen we ook gewoon voor gaan. Dus dat is, uh, dat is wel een stimulans geweest. Dank je wel voor dit gesprek. Dokter Zonderland, of wanneer merk je merkt, dat zeggen? Nou, vier jaar, dan moet het wel lukken, denk ik. Dank je wel. gedaan. Epke Zonderland, in gesprek met Jules van der Wart, onze vliegende kip. Jury, uh, jullie trainen samen, uh, begrijp ik. Jij en, uh, en Epke Zonderland. Nou, nou ja. ik uh, train in Een Bosch. Ja. Uh, Epke, Epke, die woont in, in het noorden. Dus laat zeggen, we, we zien elkaar je wel. Jullie komen toch we tegen. We oh nou, uh, ja, we trainen soms wel eens weekenden samen. Ja. Maar... Uh, ja, dat is, dat is best wel een eind, toch? Heerenveen ja. uh, Den Bosch, zeg maar. Zeker. Uh, kunnen jullie uh, samen ook uh, over de brug, zal ik maar zeggen? <laughs> een beetje een flauw woord, maar uh, ik bedoel, uh, zijn jullie uh, collega's, bevrienden? Hoe, hoe zit dat in zo'n turnwereld? Nou, we, we zijn uh, collega-turners. Ja. Ik bedoel, kijk, we kennen elkaar al jaren en uh, wij uh, doen al jaren wedstrijden samen. Dus we zijn de wereld al overgegaan en ja, ja dat is uh, leuk en... Uh, ja, nee, we gunnen het elkaar wel. Want bedoel, kijk, jullie zijn heel tussen... individueel, hè, in die sport? Ja, ja dat, dat is op zich wel het, uh, het gekke. gekke. Kijk, turnen is eigenlijk een, uh, een individuele sport... Uh, ja, maar als je weer kijkt voor kwalificaties naar de Spelen... dan is het eigenlijk weer veel handiger om een, een team te hebben. Ja. Maar inderdaad, het klopt wel wat je zegt. Iedereen is wel... In Nederland uh, ja, zijn we wat uh, individueel uh, bezig. Dus Epke is goed op rekstok, ik ben goed op ja. ringen. Uh, Jeffrey Wammers is goed op vloersprong. Ja, dus in Nederland uh, ja, we hebben we ja. wel goede specialisten. Kijk even naar de ingang, Juri, van de deur van de perstribune. Dat is onze postbode, ook op zondag, met een brief voor je. Hm, kijk eens. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Jury, ik ben blij dat ik iets wat tot je kan zeggen. Want ja, jij hebt geschiedenis geschreven. En dat was natuurlijk in 2005. Kijk, we kennen natuurlijk van de vorige eeuw Klaas Boot, tienvaardig Nederlands kampioen. Uh, Cor Smulders deed het dat ook nog na, tien keer Nederlands kampioen. Namen als uh, Ron Lambeau en de Selkbroers. De, de maar goed, allemaal meerkampturners uit de vorige eeuw die internationaal nooit doorbraken. En jij was de eerste... In 2005, bij de Europese kampioenschappen, ben je Europees kampioen. En in datzelfde jaar, in november, in Melbourne, in Australië, wereldkampioen aan de ringen. En dat kwam omdat jij je specialiseerde. Jij zocht je kracht. En dat maakt jou zo uniek. Want laten we nou wel zijn, je bent daarna nog, uh, nog twee keer Europees kampioen geworden... Maar het duurde toch wel weer zes jaar voordat er een Epke Zonderland was. die dat ook deed. en Europees kampioen werd in 2011 was dat. en vorig jaar natuurlijk Olympisch kampioen. Hij heeft diezelfde keuze gemaakt, maar jij bent zijn wegbereider geweest. Want jij hebt duidelijk gemaakt dat je moet kiezen. dat je moet kiezen voor je kracht. en dat dan zelfs ook een Nederlandse turner. de absolute top kan bereiken. En daar ben ik je hartstikke dankbaar voor. Het gaat je goed, Knul. We zien elkaar weer bij de Europese kampioenschappen dit jaar. In Moskou. Met klinieke groet van Hans van Zetten. Hans van Zetten, ja. Nou, wat is je reactie als je dit hoort? Nou ja, mooi. Ik, ik vind het altijd wel goed hoe, hoe Hans het vertaalt. En uh, kijk, soms dan, uh, dan, denk wij, dan denk ik daar zelf nooit zo over na. Van, van ja, hoe het nou eigenlijk allemaal stapsgewijs is gegaan. Ja. En uh, ja, hij noemt het gewoon even kort maar krachtig op. En ja, dus, ja wat Hans zo vertelt, dat, ja, dat, dat, dat klopt wel. En kijk, in Nederland hebben wij, uh, wij uiteindelijk onze ogen kunnen openen... Uh, uh, en, en te zeggen van luister, wij kunnen ook uh, medailles halen ja. op uh, wereldniveau. En ja, nee, ik ben blij dat ik daar de. Uh, het geeft een goed gevoel dat ik daar de aanleider van ben geweest. Ja, nou ja, Hans van Zetten, commentator van Studio Sport, heeft natuurlijk het geluk dat hij als commentator jou en Epke mag uh, begeleiden. Ik bedoel, wie wil ze laatste een Nederlandse kampioen turnen? Uh, weten we dat nog? Dat is al lang geleden. Ja, de laatste wow. wereldkampioen. Dat, dat, wel, uh, dat was volgens mij een paard met Beugels. Dat was uh, is uh, nog iets. Uh, en, uh, die kan, dat, is, dat is meer dan uh, honderd jaar geleden. Ja, we hebben, ja. Ja, Hans noemde het al, Klaas Boot en uh, de Selk-broeders. Uh, uh, uh, ja, nee, het is tijd voor... Uh, voor, voor uh, Zeker. Ga jij uh, na zoveel jaar turnen? Uh, zo'n nieuw seizoen nog met ambities in? Ik bedoel, heb je daar een, een doelstelling op geplakt? Ja, ja zeker. Kijk, mijn, mijn carrière is nog steeds niet rond. Mijn, mijn cirkel is nog steeds niet rond. Kijk, ik heb nu uh, best wel wat meegemaakt in mijn carrière... Uh, ja, Europees kampioen, wereldkampioen. Uh, maar de Olympische Spelen is eigenlijk dus mm. gewoon nog het enige wat openstaat. En ja, totdat ik daar uh, uh, sta, laat ik zeggen, mijn cirkel is gewoon nog niet rond. Het, het, het, het enige wat nog ontbreekt, is het deelnemen aan de Olympische Spelen. En ik weet zeker als ik deel mag nemen... Ja, dat ik gewoon kans heb om, uh, om, om een mooie medaille te halen. En, ja, dus ik ben, uh, uh, ja, vooralsnog uh, zal ik gebrand blijven om ja, laat zeggen mijn doelen te halen. Ja, maar in hoeverre vertaalt zich die ambitie van 2016 naar 2013? Wat moet je daar dit jaar voor doen? Nou kijk, uh, turnen is, is een uh, esthetische sport en uh, je bent afhankelijk van, uh, van juryleden. En uh, ja, het moment van de dag natuurlijk. Kijk, je, het moet allemaal uh, goed komen op dat ene moment van, van de dag. En uh, ja, daar moet je ook een, een beetje geluk bij hebben. Hmm. En ja, ik put daar gewoon heel veel energie uit. Uh, dat ik gewoon nog steeds gewoon uh, mezelf kan uh, verbeteren. En ja, dat mijn uh, cirkel dus nog steeds niet ja. rond is. Dat ene plekje wat nog mist. Maar kun jij in 2013 slijpen aan oefeningen waar je succes mee haalt in 2016? Ja, ja, ik denk het wel. Uh, kijk, ik heb nu uh, uh, de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk, of laat zeggen, het WK in Tokio in oktober 2011. Ja, had ik een beetje pech. Het wel waarvan ik was uh, vijfde geworden op het WK omdat ik was gevallen. Uh, zonder die vallen was ik, uh, was ik tweede geweest. En uh, ja, laten we zeggen, vanaf toen heb ik een beetje uh, moeten zoeken... Qua, ja, qua elementen, qua samenstellingen van oefeningen... van wat de andere turners internationaal doen... Wat de, hoe de juryleden het bekijken. Dus ik heb nu anderhalf jaar een beetje lopen zoeken... en ik denk dat ik nu weer uh, ja, een topoefening heb uh, verzonnen... Ja. waarmee ik, zeg maar, uh, ja, denk ik wel tot 2016... Ja, gewoon hoge ja. ogen mee uh, kan en ga gooien. Ja. In hoeverre Juri? ik moet het toch aansnijden, volgens jou de affaire 2009, toen je op cocaïne uh, gebruik werd betrapt. He heb je daar vandaag de dag uh, nog uh, invloed van? Voel je, daar, uh, voel je dat verleden op de schouders? Nou, nee, ik, ja, ik, ik voel dat niet zozeer, maar ik merk wel dat, het, uh, ja, dat ik ermee moet leven. En dat ik er nooit 100% helemaal van af zal komen, zeg maar. Van het imago? Of van, van het imago, ja. En uh, dat is iets wat, uh, ja, wat waarschijnlijk nooit 100% helemaal weg gaat. Dat gaat niet lukken, het zal altijd opduiken. Ja, precies. Dus uh, goed, maakt mij niet uit. Ik heb toen destijds heb ik eerlijk verteld uh, wat er was. En uh, ja, dat heeft, me, dat heeft me goed gedaan. Ja. Of tenminste, hè, natuurlijk was het gewoon een, een, hard, het was een zwarte periode. Een, ja. Het was een zwarte periode, maar omdat ik alles zo op tafel had gelegd, kon ik het ook wel redelijk snel afsluiten. En, uh, maar goed, ik zal, ik zal er uh, ja, waarschijnlijk nooit helemaal van afkomen. Maar ja, dat is iets wat ik gewoon, uh, ja, waar ik mee leef, waar ik mee moet leven. Uh, dat is geen probleem, ik ben uh, gewoon gebrand om weer uh, hele mooie successen te halen. En uh, daar gaat het uh, voor mij ja. om. Dus wat mensen, dat heb ik ook wel geleerd in de tussentijd. En ja, mensen die, die praten toch wel uh, uh, over je, zeg maar. Als Jurie van Gelder te gast is op zondagmiddag, is dat een affaire die natuurlijk al de komt. Ja, ja, en, ja ik ja, vind ja, het ook helemaal niet erg. De, de mapjes gaan open. En ja, ja daarom, zo. Nee, het hoort, er ook, het hoort ja. er ook een beetje bij. Hè. Dus ik, uh, ik, ik ben ook oh. blij inderdaad dat het. Uh, nou, in ieder geval dat allemaal gewoon ja. voorbij is. En, zeg, en, uh, maar, de, je hebt een mental coach, hè? Ja. die hij uh, jou daar ook bij om daar in, in dit soort programma's over te praten. Om te zeggen van, luister Jury, je kunt er donder op zeggen... ze beginnen er toch over te zeuren. Het ja. gaat altijd op tafel komen. Ja. En wat zegt hij dan tegen jou? Nou ja, gewoon van, eigenlijk gewoon heel, heel logisch. Van, nou, laat mensen maar lullen. Jij weet wie je bent en jij weet waar je ja. vandaan komt. En jij weet wat je hebt gedaan. En jij bent ook de enige die weet hoe het zit. Uh, ja. Met natuurlijk jouw uh, echte groepje om je heen. En ja, de mensheid, die, die, die willen overal over meepraten. En die ja, zeggen allemaal hun mening En dat, nee, mag, dat mag allemaal. En maar ik, ik vraag het jou dan, hè, ja. want het, zo gaat dat. Dat is, dat is het spel. Jij hebt het verhaal. Ik ja. vraag jou naar het verhaal, in, in de hoop dat de luisteraars weten... hoe het in elkaar steekt. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, kijk, het, het is allemaal een, een, een, een leermoment geweest, zeg maar. En ik ben heel blij dat ik daar met Marco Hoogland, de mental coach... Dat hem, ja. ja. dat ik daar uh, ja, gewoon af en toe uh, langs kan komen. Om, om ja, laat zeggen, uh, ja, een, een praatje te maken onder het genot van een bakje koffie en een ja, ja. broodje. Ja, Marco Hoogeland uh, is ook te horen uh, in de documentaire vanavond op uh, Radio 1 natuurlijk. 9 uur, Holland-Doc. Radio 1, Holland-Doc. Vanavond de documentaire De Wil om te Winnen. Is gemaakt die documentaire door uh, collega Marius Maurits. Het gaat over de mentale weerbaarheid bij topsporters. En, en jij zit ook in die documentaire. Hè? Ja. Uh, Marius heeft jou ook gesproken. Eerst ja. een fragmentje waarin jouw mental coach vertelt over de samenwerking met jou.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 Ja, nou ja, goed, kijk, dat uh, was wel leuk. Toen we dit hadden opgenomen, toen waren wij uh, samen. En, uh, nee, maar dat, maar dat klopt wel. Uh, maar ben je zo iemand die, die onrustig is uh, vanuit zichzelf? Nou, nee. Of ik, laat ik, je ik, ben, uh, laten we zeggen, ik, ik heb een uh, redelijk... Ik, ik heb één minder eigenschap. En dat is dat, dat ik wat moeilijk nee kan zeggen. Dus ik heb best wel wat dingen te doen. Zeg maar, en uh, dan ja, loopt de planning nog wel eens een beetje. Ja, in, in de war wil ik niet zeggen. jij maakt wel afspraken. Nou, nee, ik, ik heb het soms wel eens. Dan pak ik het net iets te veel voor, hoor je hem vork, zeg maar. En uh, Marco is iets van: doe nou eens relax, eerst het een, dan het ander. En uh, ja, dat is zeg maar uh, wat, wat Marco me ook wel een beetje bijspijkert. Ja, ja want uh, ik bedoel, je moet zo geconcentreerd zijn in die ringen. En dan zeg je ja, ik, ben, ik, ben, ik kan geen nee zeggen, ik ben een beetje onrustig. En in die ringen moet je. 200% rust hebben, verstand er goed bij. Uh, hoe schakel je dat dan in? Hoe, hoe lukt dat? Nou, nou, kijk, het is een individuele sport. Hè? En als je dus aan die ring hangt... dan ben alleen jij de persoon die het ja. moet klaarspelen. En uh, laat zeggen, de voorbereiding en de trainingsarbeid vooraf... Ja, ja dat ziet natuurlijk... Uh, ja, die ziet niemand. Nee. Maar uh, als ik dus gewoon goed voorbereid ben uh, naar wedstrijden toe... dan weet ik gewoon dat ik, uh, ja, dat mijn lichaam het gewoon houdt. Dan weet ik gewoon dat ja. ik fit ben, dan weet ik dat ik sterk ben. Dan ben ik gewoon, ja, laten we zeggen, zelfverzekerd. Ja. Dus dan, dan ga ik daar hangen en dan krijg je inderdaad wel zo'n tunnelvisie, zeg maar. Maar ja, dan hang ik daar gewoon met een gevoel van... nou, goed, ik ga gewoon... Ja doen wat ik, uh, waar ik voor heb getraind. En dat is gewoon een goede oefening neerzetten. Nou ja, het scheelt natuurlijk of je alleen van jezelf wat vraagt... in de ringen, of de samenleving aan jou gaat uh, aanvragen. Dat zijn veel, veel meer mensen, instanties ja. en organisaties. Ja, dat precies. maakt het onrustig natuurlijk. Nou ja, nou ja, goed. In dat opzicht uh, ben ik uh, wel blij dat, het, dat, dat, dat de ringen... zeg maar, of laten we zeggen dat het redelijk individueel is. Dat ik dus ja. uh, gewoon alleen om mezelf ben aangewezen... en gewoon lekker... Uh, ja, jezelf overstijgen Ja, maar ondertussen heb je een manager, een trainer, een mental coach. Klopt, ja. en dan moet je elke keer in de agenda kijken. Bij wie moet ik vandaag weer zijn? Maar, nee, maar dat, dat, is, dat is juist iets waar, waar wij juist heel erg goed op hebben gecommuniceerd. Kijk, ik heb nu een, een mooi hecht team mensen uh, uh, om me heen. En daar zit inderdaad een mental coach en een dokter en een physio... en een voedingsdiëtist en een manager en familie. En, nou, kijk, alles zit... Uh, ik heb een heel mooi select groepje mensen om me heen gecreëerd... die oh. eigenlijk allemaal hun taak hebben. Dus het zou voor mij eigenlijk uh, ja, lekker rustig moeten zijn. Ja. Ik moet alleen maar aan die ringen hangen om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, laten zeggen, degene die dan om mij heen staan, die, ja, die regelen de rest. Ja, want jouw mental coach zegt ook dat jullie, uh, jij en hij, samen naar een nieuw imago uh, toe werken. Uh, welk imago is dat dan? Heb jij enig idee? Nou, kijk... Uh, in het verleden, hè, ik ben natuurlijk ja. een sporter uh, geweest. Uh, of ik ben hè, uh, een sporter tot op een gegeven moment 2009 uh, die zwarte periode oh, kwam. Ja. En uh, waardoor ik eigenlijk een, uh, ja, toch een ander imago uh, heb gekregen. En we gaan er nu voor zorgen dat ik hm. eigenlijk gewoon weer de jurk ben die ik gewoon was. Zeg maar, weet je wel? Zullen, we, zullen, we, zullen we even de hulp roepen? Want we hebben nog een fragmentje uit die documentaire van Maurits, Maurits ja, collega Marius Maurits. En dan zegt hij, dit hoort er ook bij, bij jouw imago. Ja, dames, een applaus voor Jury van Gelder! Jury, wat zie je er goed uit? Kan je één keer voor mij even die armen spannen, want dat vind ik wel heel sexy. Oh ja, ja, ja. Dames, vinden we sexy of niet? Goedenavond allemaal! En hij zit alleen met zijn drugsgebruik, een kleine spirituele leider... onze eigen Dalai Lama, Jury van Gelder! Je hebt in de militaire dienst gezeten, je moest je eruit verwerken... de omstandigheden waar we allemaal van afweten. Maar, ehm... Um... Waarom doe je aan mee? Nou, kijk, uh, dat was dus ook het, het stukje. Kijk, er zijn uh, in verband met de, met de Spelen... Hè, zijn er er uh, qua ja, sportieve dingen waren er heel weinig dingen te doen. Het ging alleen maar om, om de Spelen. En ik had rust. Ah, jij zat hier. Ja, ja dus ik had, ik, de had de de de de. ik had rust. Uh, ik had, om het zo maar te zeggen, niks te doen. En... Uh, Nee, ik, ik, had, uh, ik zat lekker te genieten van een welverdiende uh, vakantie... om het zo maar te zeggen, ten tijde van de Spelen. Ja, en dan uh, uh, ja, kwam dit op mijn pad. Dus ik uh, denk, ja, dat wil ik wel nou, een keer doen. Nou, Alleen. kijk, op, op de bank op het televisieprogramma is één... maar aan gevaarlijke SBS-programma's... Uh, sterren duiken van weet ik wat. Ga je daar ook aan meedoen? Ja, maar daar is, sport daar, sport, daar is maar allemaal toekomst. heel erg goed over nagedacht. En ik vond het juist een heel erg mooie kans eigenlijk om eens een keer een andere topsport ja, van dichtbij te zien. En uh, ja, het schoonspringen, dat lijkt dan wel weer redelijk op het turnen. Dus ik vond het eigenlijk wel een mooie link. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook best wel wat aan heb gehad. Dus ik heb er nog van geleerd ook. Wat heb je er aan gehad? Nou, laten we zeggen, het schoonspringen dat, uh, dat heeft ook uh, met salters en schroeven en duiken. Oh, zo, en ja. in dat opzicht lijkt het best wel weer wat op het turnen. Uh, dus ik heb best wel wat, wat leuke tips gekregen. En best wel wat leuke trainingsoefeningetjes eigenlijk. Want schoonspringen is ook gewoon een topsport. Waarvoor Absoluut. je uh, van ja. tevoren gewoon moet warming hebben en trainen en oefeningetjes moet doen. Dus ik heb, sportief heb ik er sportief ook wat aan gehad. Dus ik heb wel, laten we zeggen, uh, gezocht. Ja, naar dingen die een beetje bij me passen, zeg maar. Dus je laat ook uh, de nieuwe jury van Gelder zien in die programma's... en, en het <lacht> mensheid aan de andere kant ook. Ja. ja, maar eigenlijk wat noodzaak is... kijk, ik ben natuurlijk gewoon sporter. En uh, dat is gewoon wat ik uh, vanaf nu laat zeggen... 2012, oké okay, vierde op het EK, een Olympische Spelen dan net gemist. Als ik het had kunnen doen, spelen, dan had ik gewoon een medaille kansen. Ik denk, nou goed, dan ga ik dat doen. En 2013 tot 2016 gaan we het sportief gewoon weer... ik word gewoon weer de topsporter nu, zeg maar. En daarmee wil ik in het nieuws komen. Utrecht, NHC Frank Wielaert. 57 minuten zijn we onderweg. Het is nog 1-0 voor de NEC. Maar Utrecht voor rust niet of nauwelijks aan voetballen toegekomen. In ieder geval Babos nooit aan het werk gekregen. De doelman van de NEC. Dat is inmiddels na rust wel gebeurd. Nu een hoekschop voor de thuisploeg. Bal bij de tweede paal neerleggen. Is Babos er als eerste bij? Dat is hij wel, maar... Oh, bal via de bovenkant van de lat. Uiteindelijk is het uh, volgens mij Asar of mulenga een van de twee... Die, uh, het is uh, Moelenga uiteindelijk die de bal tegen de bovenkant van de lat uh, kopt. Omdat Babels wel bij de bal is, maar hem loslaat. Hij krijgt hem niet uh, klem vast uit die hoekschop. En dus krijgt uh, Moelenga daar alsnog een kans om het doelpunt te maken voor Utrecht. Dat er een beetje aan zit te komen. Want Utrecht is veel scherper, veel sneller naar voren toe aan het voetballen. Veel scherper dan voorrust aan het voetballen. En dus heeft NEC wat meer problemen om die wedstrijd onder controle te houden. Sterker nog, op dit moment lukt dat niet zo heel erg voor de ploeg uit Nijmegen. Maar vooralsnog wel die 1-0 voorsprong. Nu ook Kolwijk tussen drie man in, bal kwijt. Kali komt er dan ook niet echt lekker uit. Breuier moet het dan oplossen. krijgt heel weinig tijd om het op te lossen. Krem Paulson ook. Ze wordt onmiddellijk vastgezet door Zulo. Die dan de bal verovert voor Utrecht. Maar ook hij wordt onmiddellijk vastgezet nu door Platje. En zo is er sowieso heel weinig ruimte om te voetballen op het middenveld voor beide ploegen waar de strijd nu gaande is om de wedstrijd onder controle te krijgen op dat middenveld. Degene die dat als eerste lukt, die zou de wedstrijd wel eens helemaal naar zich toe kunnen trekken. Zeker als het NEC is die dat uh, gaat lukken. Rick Rex nu tussen twee man in komt daar goed uit. En dan uh, nog een overtreding nodig ten opzichte van Paulson om de aanval van NEC te stoppen. Daar komt dan nog een gele kaart. Die zal naar Duplan gaan, denk ik. Want uh, het is in ieder geval Liesveld die hem daar vast heeft. Nee, hij geeft hem aan van de Marel. Die daar dus duidelijk bij betrokken was... En dat was dan niet Duplan, die was dan nog een paar meter voor. Maar De rechtsback van Utrecht krijgt een gele kaart en het spel ligt weer even stil. En op het moment dat het tempo weg is, is dat op dit moment in het voordeel van de Nijmegenaren. Met Breuer achter de bal die hem diep zal gaan wegleggen. In de richting van Platje, Van der Velde vraagt, maar die is echt 40, 50 meter verderop. Dat is wat te ver voor Breuer om exact te plaatsen. Dus het hoofd van Platje gezocht, Valkenburg ondersteboven gelopen door Azaren. En dan uiteindelijk wordt de bal achterin weggewerkt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 Wat ik niet begrijp aan radio-uitzendingen is dat er vaak gezegd wordt dat een buitenlandse president heeft gezegd. En vervolgens komt er dus wat deze persoon gezegd heeft. En daarna krijgen we ook nog het geluidsfragment te horen. Maar ja, dat verstaat niemand natuurlijk. Het kost alleen maar tijd. We verstaan het niet. En wie zegt dat dat die persoon is? Ik zie geen enkele zin om een vertaling. Te Geven van een quote en dan vervolgens ook nog eens een keer zelf de quote laten horen. Mijn klacht is de ondertiteling bij het programma Droomhuis verzocht. De ondertiteling die klopt helemaal niet. Ze zijn al bij een heel ander deel van het programma en dan komt de ondertiteling pas. Is daar niks aan te doen? De nieuwste modegril is als een plaats een niet bekend is of ver weg, dan is het al heel gauw een plaatsje. De haastige spoed is zelden goed en het geldt ook in de journalistiek. Ik hoor nog laatst het plaatsje Münster. Nou, Münster is, uh, ik denk, minstens zo groot als Leiden. Ik zou graag eens willen weten waarom Ari Boomsma zijn gasten nooit uit laat praten. Zo kan het nooit tot een goede discussie komen. Ik moet altijd denken aan het spreekwoord: de duvel zit hem op de hielen. Dag. Ik stoor mij altijd als er kassa of radar op televisie is. Dan hebben we altijd mensen van SP die dan op een gegeven moment een antwoord moeten geven op vragen die eigenlijk eerder terecht moeten bij P van de A of CWD. Maar die zal je dan nooit zien. Ik vraag me af waarom ze die mensen niet uitnodigen. Want de SP die heeft geen rol in de situatie waar ze dus de vragen moeten beantwoorden. Ik dank. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. Consumentenprogramma's en uh, SP'ers in de uitzending. Is dat ook zo? Als we de laatste uitzendingen van Kassa achter elkaar zetten, lijkt het wel. En bij ons in de studio Manja Smits van de SP, hartelijk welkom. Naar aanleiding van onze eerste uitzending heeft u vragen gesteld... aan de verantwoordelijke minister. Wat is daaruit gekomen? Niks. Hier aan tafel zitten Tweede Kamerlid, leden van de SP en van 50PLUS. Renske Leijten en Nkrol, welkom. En hier in de studio zit uh, Sadet Karabulut van de SP. We hebben uiteraard de PvdA en VVD uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. Wie wel wilde komen is Paul Ullebelt, Tweede Kamerlid van de SP. Hartelijk welkom. Zo ging dat. Uh, Brecht van Hulten, goedemiddag. Goedemiddag. Brecht, ja toch even de vraag... Uh, bedriegen onze oren ons of klopt het inderdaad, veel SP's? Het klopt, maar uh, het is grappig dat die mevrouw die verontwaardigheid heeft uh, van uh PVDA, VVD, die willen we horen, want dat zijn de partijen die een bepaald beleid, waar hè, in kassa huh? uh, besproken wordt, namelijk het AOW-gat, of uh, kinderopvangtoeslag die niet uh, wordt gegeven aan ouders, die wil je dat voor de voeten gooien. En dat willen wij net zo lief als die mevrouw. In die ene uitzending heb ik het ook expliciet gezegd, hè. de PVDA en de VVD hebben we uitgenodigd. Hmm. Maar die wilden niet, en dat is eigenlijk de voornaamste reden dat altijd de SP er zit. Wij doen altijd bij een onderwerp een belrondje, dan beginnen we bij de want die kan je ja. ook aanspreken. Die willen we dus altijd het allerliefst aan tafel. Maar die willen nooit. Dan weer zitten ze in de formatie. Dan moet er weer, uh, is er nog geen standpunt. Dan weten ze zelfs niet uh, waar het onderwerp over gaat. Want eerlijk is eerlijk: de SP is wel een partij waar Kamerleden heel vaak ja. heel goed weten. Beter dan ja. andere partijen waar het over gaat. Breg, maar ik wil ja. erover ja, Ik kan me nog voorstellen dat die regeringspartij. Maar je hebt ook PVV, CDA, GroenLinks. Uh, ook oppositie, ja. D66. Ja. Yeah. En ja, ja. TV, ja, die bellen wij ook. Die bellen wij ook. Ja. Maar um, wij bellen eigenlijk bijna altijd alle partijen, ook de PVV, maar ja, de PVV wil niet bij de VARA. En uh, GroenLinks, ja, als je dan moet kiezen tussen SP en GroenLinks, uh, dan is de SP ook een grotere partij. Maar het is een feit dat de SP zich vaak druk maakt om uh, hm. dingen die de consumenten, die uh, de gewone mens aangaan. En uh, wij willen natuurlijk het liefst een gast die zich ergens betrokken erbij voelt en ieder er iets van vindt. En als die ook nog uh, actie gaat voeren om uh, wel te zorgen dat die uh, kinderopvangtoestand betaald wordt. Ja, dat is natuurlijk interessanter dan een Kamerlid uh, die wij bellen die zegt ja, stuur me informatie, ik ga me erin verdiepen. Mm. En uh, je hoort nog wel, uh, dat, dat is toch vaak het geval. Um, en, en dus, uh, ja ik zou bijna zeggen helaas, maar goed, het zijn goede Kamerleden hoor, die SP is, maar wij zouden niets liever uh, ja, dan die, die Kamerleden die, uh, die verantwoordelijk zijn voor het beleid aan tafel hebben. Ja. En ja, als je, als je moet kiezen, dus oppositiepartij. Ja. Nou, je hadden ook 50 plus. Kijk, Zeker, Henkrol om... hoor ik ook wel even langskomen trouwens. Ja, ja. Henkrol. Kijk, wij, wij vinden uh, de voornaamste uh, afweging voor ons is, kan die persoon wat over de inhoud zeggen? En gaat die ermee aan de slag? Uh, dus onze voornaamste afweging is niet. Uh, hebben we zo goede mogelijk afspiegeling elke keer aan tafel van alle partijen die er zijn? Wij gaan echt de inhoud van het onderwerp is het belangrijkste, daar gaan wij op af. En welk Kamerlid heeft daar iets van te, te, te vinden, weet daar überhaupt vanaf... en gaat er iets mee doen. En ja, dan, dan kom je het. vaak uit ja. bij de SP. Het is helder, Brecht, ik hoop dat de vragensteller tevreden is. Je hebt het uh, luid en duidelijk over het voetlicht uh, gekregen. Brecht van Hulten van, uh, van Kassa, dankjewel en een mooie zondag verder. Oké, okay. nou, hartelijk dank, jij ook. En als u een vraag heeft, een klacht of opmerking uh, op het uh, mediagebied. Let even op.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 Wat, uh, na dat diepe dal waar je het over gehad hebt, naar je drugsgebruik... respect daarvoor, schrijft de vraagsteller. Wat vond je het zwaarst in die tijd? Het, het zwaarste eigenlijk in die tijd is, denk ik... Er zijn een aantal dingetjes. Uh, ik denk, uh, ja, wat behoorlijk zwaar is, mijn ouders, familie, zeg maar... die ja. Uh, ja, natuurlijk over straat gaan en uh, alles om de oren krijgen. En journalisten en camera's die in de tuin uh, lagen te loeren, zeg maar. Uh, dus dat, dat was eigenlijk wel zwaar. En... Ja, laat zeggen persoonlijk natuurlijk ook. Kijk, ik heb vanaf toen uh, ja, een stempel gekregen waar ja, die ik eigenlijk uh, nog maar... steeds niet. Uh, ja, die nog steeds niet uh, helemaal weg is zeg maar. zeg eens, dus, En dus... Natasja wil weten, sterren springen van een duikplank, dat is toch geen topsport. Kom op. De, nou, kijken, uh, de, uh, ja, de sport schoonspringen is een topsport. En uh, ik vind het heel leuk dat, uh, dat alle de deelnemers uh, zich ja, toch hebben ingezet om het beste uit hunzelf te halen. Dus ik, ik vond, uh, laten we zeggen, schoonspringen is inderdaad een topsport. De sterren springen van de duikplank, uh, ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn mensen die, uh, die van het topsport hebben mogen proeven. Ja. En... Maar moet jij dat soort dingen doen? Want je jij, jij moet ook een inkomen hebben, neem ik aan. Waar haal jij in Vredesnaam geld vandaan? Ja, dat zijn dus zulke dingetjes ook. Maar laten we zeggen, nee, ik, ik ben afhankelijk van, uh, van sponsoren. Ja. Uh, ja, dat is wel heel belangrijk. Kijk, ik heb nu uh, laten we zeggen, we hebben nu een plan klaargemaakt voor de komende vier jaar. Dat is eigenlijk, uh, in, uh, Mission Rio, laten we het zo maar zeggen. Ik moet zeggen, de sponsoren die ik tot nu toe uh, ja, heb gehad, die, die, die zijn uh, ja, allemaal gebleven. Dus quick en, en, en uh, Lotto. Uh, Laat zeggen, maar dat zijn sponsoren, dat zijn voor mij persoonlijk gewoon. Uh, ja, heel belangrijk. Ja, sponsoren red ik het gewoon niet. Nee. Zeg maar, uh, Epke wordt dokter. Die gaat de chirurgie in. En wat ga jij doen? Na Rio. Weet je dat al? Ik bedoel, nou. is, is jouw range ook over die periode heen kijken? Nou, kijk, ja. Nou ja een beetje wel. Kijk, je moet, het er, je moet er wel een beetje mee bezig zijn, uh, vind ik zelf. Uh, ik moet wel zeggen dat ik heel erg duidelijk heb gezegd de komende jaren uh, zal ik alles uh, voor de sport doen. Ja, daarna... Uh, ja, er zijn verschillende dingetjes. Kijk, ik heb, uh, Nou ik ben, ja, geen uh, zwart gat. Nee, precies. Nou ja, wie weet. Ik, ik ben bezig met een trainerscursus. Uh, daar ben ik weer mee begonnen. Ja, er zijn zoveel dingetjes. Dus laat mij eerst maar even lekker vier jaar sporten. En ik, ja, ik weet niet. Ja, Maak wel... me zorgen over de periode daarna. Ja, nou ja. Ja, goed, kijk, uh, eerst lekker sporten en, oh, ja. en dan kijken we verder. Maar misschien het trainerschap, misschien wel naar het buitenland. Misschien maar de sport blijft wel dan de etiket. Ik denk misschien. het haast wel, ja. ja, ja ik, uh, laat zeggen, ik vind het ook wel heel tof om, laat zeggen, na mijn carrière... Uh, ik heb... Best wel een verhaal uh, te vertellen, zeg maar. Ja. Dus ik, uh, ja, laat zeggen, ik, ik zou het ook wel heel leuk vinden om uh, na mijn uh, carrière, of misschien nog tijdens mijn carrière, om uh, de mensen te vertellen over wat ik heb meegemaakt. En ja, laat zeggen, hoe je daar allemaal het beste mee kan omgaan. Ik wens je een mooi 2013. Fijn dat je hier was. Goed seizoen straks, te beginnen uh, in maart al. Straks de collega's van uh, Langs de Lijn. Dit was de perstribune voor deze zondag. Het antwoordapparaat, SJO Service. Tot een andere keer. Goedemiddag. Ik moet even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Marianne Vos is in het Amerikaanse Louisville voor de zesde keer wereldkampioen veldrijder geworden. Vos reed in de eerste ronde weg van de concurrentie en liet zich niet meer inhalen. Sandra van vindt finished als vierde. De parcours in de Verenigde Staten was door de sneeuw spek glad geworden. Dat leidde aan het begin van de race tot een massale wegpartij. De Tribune is een programma van Max. Winnen. Wereldrecord, Olympisch record. Verliezen. Oh, oh, oh, wat een ellende, wat een ellende. Verliezen.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 Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huisgolf visite. Om jo had spontaan een meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het lang.